Het weer vanavond en vannacht regen, morgen trekken buien over met kans op onweer. Het wordt ongeveer 15 graden bij een stevige westenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al twintig jaar. En jij Beleefd beleeft het. ZFM het. Het. in 2010, al twintig 20 jaar live. ZFM En nu entertainment for you. Mooie <middels> Mathilde, Maak maakt me zorgen. Wat wil je? Ik weet wat ze denken. Ze is zo elegant, juist door het niet te zijn. Ze weet precies waarom en wanneer, kijk nonchalant opzij. Ze haalt bij een teken veel, kan soms ook een zeikert zijn. Ze weet precies wat waar en hoe laat, niets gaat aan.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 Hier op CFM's antwoord, Mathilde heette dit liedje, een nieuw aanstormtalent en uh, ja, die is natuurlijk via onze brievenbus naar binnen gekomen en hartelijk welkom bij Entertainment For You. Ja, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag Pascal en Rudy. Hoe was jullie week? Ja, zal ik maar beginnen? <laughs> begin jij eens even. Ik zal even beginnen. Nou ja, we kunnen van het begin beginnen. Maandag begint de week. Ik heb uh, via school is een uh, moet ik evenement stage lopen en dat heb ik gedaan. Heb ik bij de Koppen Amsterdam. Dat is een jeugdvoetbaltoernooi met uh, teams bekende van bekende voetbalclubs Bijvoorbeeld Chelsea, Ajax, AZ, Botafogo uit Brazilië is, deed bijvoorbeeld mee. Sevilla. En uh, ik heb de stage gelopen en wij moesten buiten het stadion. Was in het Olympisch Stadion Amsterdam. Moesten wij um, ja, een, een een spel begeleiden, zeg maar. En dat was het NK hooghouden. Okay. Nou ja, het record op, dat, op die dag was 209. En die dag daarvoor, toen was ik er nog niet, is het record gezet 8.120 keer hooghouden. Zo zo. Door een 15-jarige jongen. Sorry. Maar het was erg leuk. En uh, ja, veel voetbal gezien. Ik hou er natuurlijk van. En de finale is gewonnen door Chelsea. Nou, dat... Uh... Klinkt allemaal heel erg leuk. Een, ja, een soort van jeugdbegeleider was je op dat moment. Ja, eigenlijk wel, ja. Maar <laughs> daar ben ik wel gewend. Dus uh, erg leuk om te doen. Nou, ja, mooi, mooi, mooi. Ja, Pascal. Ja, mijn week was vooral Pascal Huisman. Hè? <laughs> Pascal Huisman. <laughs> Pascal Huisman. Ja, je bent echt een huisman. <laughs> ik ben een echte huisman, ja. Nou, oké, okay, ik zie het al voor mijn hondje uitlaten. M'n schoonmaken, koken, koken, luiers verschonen. Nee, uh... zo ver is het nog niet. Oh, oké, okay, oké. Okay. <laughs> nou, bij mij was het uh, vooral uh, roy uh, rust. <laughs> nee, ik heb heel veel uh, lekker relax gedaan. Een beetje aan het huisje gekloot en zo. Uh, geklooid, sorry. En uh, ja, en ook natuurlijk hoop televisie gekeken. Want ik moet natuurlijk wel een beetje op de hoogte houden, gehouden worden van de entertainment nieuws. En um, ja, vandaag uh, natuurlijk Ton en Therese, die, uh, st die stoppen met de uh, Mickey's. En uh, daardoor uh, is er een heel groot uh, feest waar iedereen voor uitgenodigd is in Zandvoort. Waar iedereen een lekker haringje, lekker, uh, een drankje kan drinken bij Ton en Trace bij de Mickey's. Dus daar is iedereen voor uitgenodigd. En uh, ja, CFM is daar ook bij. Um, we gaan zo meteen misschien ook nog wel even een verslaggever bellen. Um, ja, want het, er, gaat, er, hoop, er gaat hoop gebeuren daar zo meteen vanavond. In ieder geval... Wij, in ieder geval CFM is er uh, bij En uh, ja, we maken er een uh, leuk feestje van. Ja, entertainment nieuws is er ook natuurlijk hoop. Ik zweek toch geweest gisteren, Maike. En, uh, en uh, Jaap, Jaap, Jaap, uh, in de finale. In de finale, jij dacht het al, hè? Ja, ja dat, dat kon ik al ver van tevoren. Uh, Had jij het gedacht, Invellen? Pascal? Nee, of gehoopt? Ja, ik, ik hoop dat Donnie. Ja, ja, ja, ja dat ja, weet ik. Ik ben uh, helemaal. Maar. Ja, uh, dit zijn wel de twee beste kandidaten, Als je daarna gaat kijken wel. Maar ja. ik denk wel dat de uitstraling van Donnie wel heel erg leuk is. Alleen, ja, hij lijkt op ja. een smoeltje. Je kent toch wel die koekjes? <laughs> je kent toch wel die koekjes? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, uh, gisteren... Ik, weet, ik heb het niet zelf zo hoor. Nee, gisteren had ik even getwitterd en gekeken en zo. En toen zag ik op Twitter uh, een bekende Nederlander. Weet niet meer precies. hij lijkt op zo'n smoeltje, zo'n koekje. Ja, dat wordt er vaker. En uh, Gordon zei ook al dat het meer op uh, X-Factor ging, meer op het programma Spoorloos lijken. Ja, maar ja, Gordon, die. Uh... Ja, Gordon ah, gaat dat ook nog een week. hè. Dat, ja. dat was ook wel. Misschien heeft Henry daar dan ja, hoop op te vertellen, natuurlijk. Want vorige week u, heeft Pascal er natuurlijk ook al met Henry over gehad. Van uh, dat hen, dat. Uh, ...dat Gordon toch al een beetje negativiteit weer oproept... ...overal in Medialand. Ja, dus, uh, volgens ja. mij heeft hij het soms even nodig. Hoor. Hij heeft hij een zegt vrouw van nodig van niet, maar, uh, sinds kort. Dus ja, zo. dat hoorde ik, ja. <laughs> nou, hij vond borsten wel heel erg... Uh, ...toch nee, aantrekkelijk. Hij wil een kleintje. Ja, ja. Hij wil een kleintje. Ja, en Songfestival. We zijn uitgezieneket. Eindelijk horen we dat <laughs> nummer niet meer. Eindelijk. Geen dat shalom, heb shalom. ik zo lang op. Ik denk dat wij hem zo meteen al even nee. zullen draaien. Speciaal voor jou, Rudy. Oh. Zullen we oh. weer naar een nieuwe plaat gaan... Ook Lijkt weer zo'n nieuwkomer. Danny, zanger Danny, heeft een uh, plaatje uitgebracht. En uh, is genaamd Zonder jou. En Danny is het al hoog aan het scoren. Hij heeft al bij de, uh, ja, bij de, bij de laatste bar battle opgetreden hier in Zandvoort. En uh, ja, het uh, klinkt leuk. Snel, vergeten doe je gauw al een duur, de slijt het wel Maar zonder jou Duurt deze winter een leven lang Ben ik alleen en al oh zo bang De dagen zijn zo leeg en stil De nachten lang en koud En mijn bed is groot en kil Zonder jou Zie je steeds weer voor me staan, steeds weer door mijn dromen gaan. Zonder ja, nu deze winter een leven lang ben ik alleen en al zo baar. De muren komen op me af, ik grijp mijn jas en ren naar buiten. Het regent, maar dat hindert me niet. Ik zie mensen in hun warme huizen en de gezelligheid breekt aan voor bijna iedereen. De nacht is als een stenen muur, die om mij is gebouwd. Lijkt alsof je eeuwig duurt, zonder jou. Ik blijf maar lopen zonder doel, als jij eens wist, zo Nou, dit is Danny met zonder jou hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. En ook het, uh, ja, het station waar u entertainment voor u hoort op uw radio, natuurlijk. En het is ook buiten de regio, hè? Er zijn ook buiten de regio mensen aan het luisteren. Ja, natuurlijk. Via internet, hè? Via internet, ja. inderdaad. Ja. www.cfmzandvoort.nl. Goed, we hebben een artiest live in de uitzending vandaag en dat is Stef Ekkel. Goedemiddag. Goedemiddag. Stef, leuk dat je even tijd hebt gevonden om ons te woord. te staan hier uh, op deze mooie zaterdagavond. Zaterdagmiddag nog. Dankjewel. Ik begreep dat jij uh, onderweg was naar een, een, een gezellig feestje. Ja, dat klopt. Ja, het is een, uh, een verrassing nog. Oh. We zitten nu uh, in uh, de provincie Zeeland. En daar, daar sta ik bij een voetbalvereniging. Oké. Okay. En uh, ja, wat precies is... Volgens mij kunnen ze kampioen worden, maar dat weet ik niet zeker. Ze hebben een uitwedstrijd vandaag. Oké okay. En uh, ja, daar staan wij uh, plus minus met een half uurtje, drie kwartier uh, op het podium Dus uh, dat gaat denk ik wel gezellig worden Dat uh, Ja, voetbalverenigingen, dat uh, is het meestal gegarandeerd feest natuurlijk Ja, dat is altijd leuk Hey Stef, we bellen jou voor jouw nieuwe single Hopeloos Ja, ja. Hij is uh, vrij recent uh, gelanceerd geloof ik hè? Ja klopt, vorige week is hij, uh, is hij officieel uh, in de release gegaan mm -hmm. En hoe gaat het ermee? Hoe loopt hij? Ja, nou de eerste reacties zijn geweldig. Uh, het, ja, het is mijn veertiende uh, single alweer en mm. uh, ja het is altijd maar weer een beetje afwachten wat iedereen ervan vindt en uh, ja het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe snel als het met het liedje gaat en hoeveel reacties je er weer op krijgt. En dan moet ik ook heel eerlijk zeggen dat het uh, mijn eerste single is weer sinds een jaar. Ik heb natuurlijk nog wel een duet gehad met Johnny Hoes. Maar uh, ja, mijn laatste eigen single is alweer een jaar terug. En uh, ja, de, dan merk je toch ook dat de mensen er weer een beetje op zitten te wachten. En uh, ja, de reacties zijn super eigenlijk. Ja, want het is inderdaad, buiten ja, de, de smokkelaar, natuurlijk iets rustiger geweest rond jouw persoon. Ja, Heb je daar bewust voor gekozen? Of, uh... Nou, niet zozeer bewust voor gekozen. Maar ja, ja soms dan is het even niet anders. Uh, we, we zijn in de, in de studio wel druk bezig geweest. Ook uh, onder andere voor een nieuw album. Wat over... Uh, Twee weken gaat verschijnen. Ja, een dubbel album hè? Ja, klopt. En uh, ja, goed, dan. Ja, de ene keer uh, schiet het liedje wat sneller te binnen als de andere keer. En uh, op, ja, het was ongelooflijk druk sowieso. En de momenten dat ik in de studio zat, uh, ja, het kwam gewoon even niet. En uh, ja, dan is het toch. Uh, dan kun je beter wat langer wachten. En met iets goeds. Als dat je zegt van nou, doe dit liedje maar, want dan hebben we weer wat. Ja, inderdaad. En, uh, Vandaar eigenlijk dat we dus wel bewust hebben gekozen om, uh, om wat langer te wachten met de single onder andere. Oké, okay. en over twee weken dus het album Dit Ben Ik, het beste van Stef Eckel. Ja. Dus uh, een volledige verzamelcd en uh, ook mijn nieuw werk dus, begrijp ik. Ja, klopt. Ik uh, ja goed, ik zit uh, afgelopen april zat ik twaalf jaar in het vak en uh, zoals ik al zei, hopeloos is mijn veertiende mijn single alweer. Mm. En uh, dit wordt mijn vijfde album, in dit geval een dubbelalbum. En ja, er kwam eigenlijk steeds meer vraag ook van de fans van, uh, ja, het zou zo leuk zijn om een keer een, een, een dubbelalbum uit te brengen met met uh, de liedjes wat je tot nu toe gehad hebt. En uh, ja, dat heb ik eigenlijk in eerste instantie nog een beetje links laten liggen. Zo van, nou ja, dat komt ooit nog wel een keer misschien dat het leuk is met, hè, als je 15 jaar of 20 jaar in het vak zit. Mm -hmm. Maar um, ja, zoals ik al zei, in de studio wou het niet zo goed lukken. En toen werd eigenlijk het idee geopperd van, joh, het zou wel leuk zijn om een best-of-album te maken. En uh, ja, ik had zoiets, dat kwam eigenlijk voor nu niet beter uit. Dus ja, waarom niet? Ja, daar staat eigenlijk de complete verzameling op en uh, er staan vier of vijf uh, compleet nieuwe liedjes bij op. Dus het is niet dat het alleen maar bestaand materiaal is, ook maar, maar ook een aantal, uh, aantal nieuwe nummers. En een aantal nummers wat nog nooit eerder op een album heeft gestaan. Dus uh, ja, al met al toch weer een, uh, een fris nieuw album, zeg maar. Ja, iets om in ieder geval over twee weken naar de, naar de cd- of platenmaatschappij of platenwinkel te gaan om, uh, om hem te gaan halen. Dat zou leuk zijn, het, ja. klinkt in, het klinkt in ieder geval als een hele interessant album. Vooral met uh, ja, toch wel een aantal hele grote hits die je hebt gehad in de, in de tijd zo al. Bijvoorbeeld De Woonboot. De Woonboot. Die uh, Platina is geworden, toch? Vorig jaar. Die, die, ja, klopt. Nou, Platina is, is uh, de, de Gouden status. Oh ja, dat bedoel ik. Dat, dat, dat vond ik al uh, heel bijzonder. Want ja, ik bedoel op het moment dat De Woonboot uitkwam, uh, ja, dan weet je op een gegeven moment even niet wat er gebeurt. Want dat is dan zo massaal ineens. Hmm. En... Uh, ja, dan hoop je natuurlijk een keer op, uh, op een gouden plaat. En dat ja, dat komt dan maar niet. En dat komt dan maar niet. En ja, we zijn nu uh, toch, uh, tenminste in november heb ik de plaat uitgereikt gekregen. En dan ben je toch al drie jaar na de tijd. En dan, ja, dan verwacht je het eigenlijk niet meer. En dan komt het alsnog. Ja. En uh, ja, het is toch een, uh, een bekroning op je werk. Ja, dat zeker inderdaad. Dat kan ja. ik nog. Ja. Hey, een vraag die we meestal stellen, we zitten halverwege het jaar. Staat er nog iets te gebeuren waar je echt naar uitkijkt? Nou, eigenlijk niet. Want uh, uh, ik, uh, ja, ik heb dan volgende maand als wij mijn uh, nieuwe album presenteren, dat doe ik tijdens mijn fanclubdag. Dat doe ik één keer in het jaar. En dat doe ik dit jaar eigenlijk ook bewust een beetje klein en bescheiden. 12 juni is dat je ik wel? Ja klopt. Dat, is, dat is 12 juni aanstaande. En uh, ja, voor de rest uh, gewoon lekker aan het optreden. We zijn lekker bezig en ik ben ontzettend druk... Uh, ja, sowieso met, met het zingen. En daarnaast ben ik vorig jaar uh, zelf met een vriend van mij... een bedrijfje gestart uh, in, in de media. En daar zijn we ook ongelooflijk druk mee. En uh, we gaan in ieder geval in juni... duik ik uh, de studio weer in om nieuwe liedjes te gaan maken. En de planning is om in ieder geval later dit jaar... Nog weer een nieuwe single uit te brengen. En dan uh, begin volgend jaar een compleet nieuw album weer. Dus we zitten zeker niet stil. En uh, ja, voor de rest, de, de drukke tijd is weer begonnen. De de seizoen is weer aangebroken. En uh, de, de kermissen, de braderieën en de campings. Dat komt er allemaal weer aan. Dus voorlopig uh, zijn we eigenlijk ontzettend druk. Ja, ja, ja. Er treden ook diverse artiesten op je fanclub dag. Uh, kan jou wat verklappen? Eh. Uh, nou, het programma is nog niet helemaal rond. Maar ik heb onder andere uh, Henk Dames, Charlene, Django Wagner. Uh, even denken hoor. Uh, Dirk Meeldijk, uh, Toch wel een, uh, ja, een paar bekende namen in het Nederlandstalige circuit uh, voornamelijk. En uh, ja, het belangrijkste is natuurlijk... Kijk, de avond draait in principe om jezelf. Maar ik heb altijd gezegd... Uh, de, de, de fanclub is voor mij ooit eens een keer opgericht... door twee dames die dat heel graag wouden doen. En ik had in eerste instantie had ik zoiets van, ja, een fanclubdag moet echt een fanclubdag zijn. En niet uh, dat uh, de halve familie en vriendenclub te zit en verder niks. Nee. Maar ja, tot mijn verbazing is dat eigenlijk uitgegroeid tot, uh, tot best wel een grote club met fans. Uh, die toch uit het uh, hele land wel wegkomen. En uh, ja, dit jaar ook. Ze komen zelfs helemaal vanuit uh, de provincie Zeeland waar wij toevallig nu zitten op dit moment. Uh, en we hebben net een rit gehad van uh, 2,5 uur. En dan is het toch wel heel bijzonder dat je weet dat over twee weken mensen vanuit deze regio helemaal jouw kant op komen om, om het feestje mee te vieren. En wat dat betreft, ja, daar ben ik ontzettend trots op. Ja, dat is inderdaad erg bijzonder. Dat je ja, maar je bent ook je behoort ook wel ondertussen tot een van de grotere Nederlandse artiesten. Ja, nee, ja goed, het wordt wel vaker gezegd, maar ik ja, wat dat betreft ben ik daar misschien iets te bescheiden voor. Ik, ja, ik vind het gewoon ontzettend leuk uh, dat ik, uh, dat, ik uh, dat ik dit bereikt heb. En uh, ja, het is voor mij nooit de bedoeling geweest om te gaan zingen. Dat loopt eigenlijk allemaal zo. Ik, ik kom echt uit een familie En ik was destijds heel druk bezig voor mijn papieren. Heb een keer een cd'tje gemaakt voor onze vaste klanten. En door dat cd'tje kwam ik in contact met een kennis van mij. Die zei, jo, ik heb nog een hartstikke leuk liedje. Misschien is dat iets voor jou. En, uh... Dat heb ik toen aangepakt en in één keer uh, sloeg dat best wel aan eigenlijk. Dat, dat liedje kwam de Nederlandstalige Top 20 binnen. Daar heeft hij acht weken lang ingestaan. En uh, ja, dan komt er ineens, ineens heel veel vraag naar je, naar je muziek. En uh, ja, op dat moment uh, trad ik ook nog helemaal niet op. en. Um, en toen werd ik op een gegeven moment werd ik gevraagd voor mijn allereerste optreden. En ik kan me dat nog herinneren als de dag van gisteren dat iemand aan mij vroeg: van ja, zou je bij ons kunnen optreden? Dat ik uh, als antwoord gaf: van ja, ik kan nog geen half uur vullen. En hij zegt: dan zing je maar zes keer hetzelfde als je maar komt. <laughs> dat is iets. Uh, dat, is dat, dat staat me tot op de dag van vandaag. Staat me dat nog bij? Want ja, dankzij dat optreden. Ja, dan gaat heel voorzichtig het balletje rollen. En ja, je gaat je eigen ding doen. En je probeert eens een keer wat. En ja, ik heb het geluk gehad dat ik. Uh, even kijken hoor, acht jaar geleden alweer... mijn allereerste platencontract heb mogen tekenen. En uh, tot op de dag van vandaag. Ja, het gaat fantastisch. En ik geniet met volle teugen. En ik, uh, ja, je maakt zoveel leuke dingen mee. Dus wat dat betreft, uh, ik zou het voor geen goud willen missen. Je zit al acht jaar bij, uh, bij de familie Berk. Klopt. Ja, oké. Okay, ja, bekende platenmaatschappij. Ja, absoluut. Ja, nou, ik, maar dat is ook weer iets... dat is ook een heel toevallige wijze zo gegaan. Ik ben aan het zingen geraakt. En uh, via een, uh, een oom van mij... ...kwam ik in contact met iemand van een boekingskantoor ...en die, heeft, uh, die is eigenlijk met een nieuw album wat ik destijds klaar had... ...en wat ik in eigen beheer zou uitbrengen... ...is die daarmee aan de wandel gegaan... ...en een week later uh, had ik tot mijn verbazing een platencontract... ...en uh, ja, zoals ik al zeg, het gaat hartstikke goed... Geniet met volle teugen, je leert steeds meer mensen kennen. En ja, de, de, de fanclub om je heen wordt, uh, wordt steeds groter. En uh, ja, het belangrijkste is dat je kunt genieten van hetgeen wat je doet. En dat doe ik absoluut. Nou, dat is heel erg fijn om te horen. Hey, ik wil jou, we gaan jou niet langer ophouden, want jij moet zo meteen de buren op. We willen ja. jou bedanken voor dit interview. Jullie ook heel hartelijk bedankt. Alvast heel veel plezier met je fanclubdag 12 juni. Ja, dat zal wel lukken, denk ik. Voor mensen die interesse hebben, kunnen ze even naar www.stefeckel.nl. Daar staat uh, uitgebreid vermeld hoe ze bij je fanclubdag kunnen komen. Ja, klopt. En uh, we gaan jouw uh, nieuwe single draaien. Hartstikke leuk. Stef, fijne avond nog en bedankt ja, voor je tijd. fijne avond. Ja, jullie ook. Hoi, hoi. hoi. Love ...als Stef Ekkel niet is geweest. Dat, ja. Die wordt ja, het, is het is wel het is zo. Echt, uh, het is elke keer weer een feestje wat hij maakt. Ik vond het erg leuk. Een leuk interview. Ja, Gezellige zeker. Vorige keer hebben we dat natuurlijk ook al. Ja, we, we hebben uh, toen bij Alex gesproken. Ja. Bij de 10-jarige jubileum. We hebben makkelijk praten. Het ging ja, maar door. Het ging maar door, inderdaad. Ja, leuk. Dus uh, ja, in ieder geval, we luisteren nog steeds naar CFM Zandvoort. Uh, blijf lekker luisteren tot 7 uur en ga dan pas naar het circuit natuurlijk. Zometeen bellen we eventjes uh, met een uh, collega. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook nog meer, Pascal. Ja, we hebben René Kast straks en uh, we hebben nog uh, een aantal jongens met een uh, WK-hitje. Nou, ik heb er ook een paar uitgezocht, die ga ik zeker zometeen laten horen. Want we zijn natuurlijk op zoek naar de ultieme WK-hit hier uh, op CFM Zandvoort. En uh, sorry, maar mag ik heel even? En uh, ja, wij gaan uh, in ieder geval naar een ander plaatje luisteren. Naar niemand minder dan Frans Bauer met uh, ja, de bubbelbad. Samen in de bubbelbad. Heerlijk. En natuurlijk. Viva Viva Hollandia.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 want wat heb ik hier in hemelsnaam te zoeken Maar er durf de lucht niet in, dus dat heeft geen zin Dat wordt weer naar Zandvoort aan zee Geen vlucht naar Curaçao, wat ik het liefste wou Toch heb ik een heel goed idee Samen lekker in een warme probat Regen chillen, nou dat lijkt mij wel wat mijn vleetje en een veel te klein balkon Droom ik van de zomerzon? zomerzoon samba, ay karamba Nee, ik hou het niet meer Heel mijn hart gaat keer Een ringen. ook oh, te gek Krijg de kriebels, te zing ik maar weer Samen lekker in een warm bubbelbad Leeg en chillen, nou dat lijkt mij Ik van de zomerzon. Samen lekker in een warme boot, leven chillen. Ik van de zon, de zon, voor een samba, aika ramba. Nee, ik hou het niet meer. Het blijft grappig dat Zandvoort in dit nummer wordt genoemd natuurlijk. Uh, ja, lekker in de bubbelbad met Frans Bauer. Ja, zijn neefje uh, J.J. Bauer geeft uh, volgende week uh, 5 juni een, uh, ja, zijn cd-presentatie... Zomaar zonnen, geloof ik, uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, uh, ja, wij uh, gaan zeker even volgende week contact opnemen... met J.J. Bauer natuurlijk. En wij zijn benieuwd naar zijn fantastische, gezellige zomerhit natuurlijk. En uh, dat uh, komt dan helemaal goed, denk ik, zomaar. Hé, hey, um, ja, wie ook een, ja, een WK-hitje hebben gemaakt... dat zijn uh, niemand uh, minder dan uh, Jurgen Krijnen... En Randy. En natuurlijk Angela. Zij hebben een WK-hetje gemaakt. En zij zitten bij Amber Music. zij hebben een heel leuk WK-hetje gemaakt. Achter Oranje genoemd. Dus uh, we gaan daar lekker naar luisteren. Hier op CFM Zandvoort. Heeft u ook een wk Dat kan natuurlijk hè. www.cfmsandvoort.nl En mail ons gewoon dan eventjes. En dan komt het helemaal goed. Dan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 Zijn we nummer 1. de baas over de velden, dat zie je toch meteen. Met Rome op de vleugels en van Percy in de punt. Laten we geen tegenstander heil. Wij zijn sterk als een leeuw. We zijn erbij en dat. Dan Wolterkroes, hier op CFM Zandvoort. Pascal, hoe was vorige week je interview met Twizzle uh, Ja, Twizzle ja, was erg leuk. Leuke spontane dame. Ja, ze hebben ook echt een... Ik vind het echt wel een hitpotentie hebben. Ja, maar ze zijn, zijn ook... Uh, ze zitten nu ook bij een uh, management, dus... Uh, ja, ze, gaan, uh, ze zijn hard aan de weg aan het timmeren. En, en wat uh, ik uh, ook hoorde... We hadden natuurlijk twee weken geleden... Whatever, hè? Ja. Met dat liedje. En wij... Ik zeg het nu gewoon... Wij vonden het niet echt heel spetterend. Nee. Maar ik heb gehoord dat hij wel uh, in stijgende lijn is nu. Dat hij redelijk populair aan het worden is. Ja, dat komt denk ik ook door de X-Factor zelf natuurlijk. Ze hebben heel slim nagedacht. Want ze hebben contracten natuurlijk met allemaal Sony Music. En uh, daar hebben ze gewoon contracten mee met X-Factor natuurlijk. Want ja. de laatste vijf gaan allemaal... Of de laatste zes gaan allemaal een single opnemen hè, van X-Factor. Dus uh, ze hebben allemaal een platencontract natuurlijk. Mits dat uh, Sony Music natuurlijk die artiest niet goed vindt. Um, maar dat is ook dus gegaan met Whatever. En uh, ja, heel slim tijdens X Vector uh, een plaat uitbrengen en ook uh, natuurlijk de backstage show mogen presenteren. Ja, dat brengt natuurlijk wel wat stijgende lijn in hun liedje mee. Ja, Het zou klant. me ook niet verbazen als de meiden vanavond natuurlijk uh, tijdens de finale ook nog wel in beeld zijn. Oh, dat zal best wel, ja. In ieder geval ook Lisa hem vanavond, uh, ja. tijdens X-Factor, die op gaat trainen. Gisteren dus was uh, Jamie Callum. Was wel heel erg leuk. Ja, toen gingen ze met z'n allen bij hem om zijn piano staan en hebben ze een liedje gezongen. Ik weet niet meer welke, maar dat was erg leuk. Maar uh, ik van de laatste week vond ik Kelvin wel erg goed, hoor. Nou, ik, uh, okay. ik vind het uh, <laughs> ik heb toch wel later tegen. Ah, Oké, okay, hij is wel qua stem wel leuk, maar ik vind het niet iets hebben, net als Sumera, of hoe dat, oh, hij, dat uh, meisje wel. ook ja, heet. Die met die arrogante uitstraling. Hij heeft ook zo'n uitstraling, zo'n babyface uitstraling, ja, maar hij Net is nog als jong, de cookie he? monster uh, Donnie ja. en uh, de babyface Kelvin. Maar in ieder geval, hij ligt eruit en uh, ja. Dat, uh, ik vind het ook wel meer dan logisch. Er staan nu uh, twee ja. goede talenten. ja Als Donnie erbij was geweest, was het ook een goed talent geweest. Weet je? Iedereen die in die laatste team was, hadden allemaal wel wat. toch Ja, tuurlijk. Maar dat is meestal ook wel zo. Ja. Dus, uh, maar over Twissel gesproken, ja, hun plaats staat nu natuurlijk klaar. Hè? Pascal kondigde <laughs> <zo> komisch, <laughs> nou dames en heren, jongens en meisjes Leuk dat u luisteren naar Entertainment For You We hebben speciaal voor jullie De nieuwe single van Twizzle Dit is Lol Medicijn. K3 oh, nee. K3 En dit is nog steeds CFM okay. voor het uh, lolmedicijn natuurlijk, van Twizzle. En altijd uh, gezellig. Ik hoop dat die dames snel weer een keer in de studio zijn. Ja, ik heb het met z'n overlegd. Ze gaan uh, deze kant op komen, dat hebben ze beloofd. Nou okay. tijdens een zomerfeest, hoor ik. Ja, tijdens een zomerfeest dan kunnen ze meteen een optreden doen. Nou hartstikke leuk. Kijk. Ja, we hebben weer een fantastische telefoon toch? Ja, ik zeg, goedemiddag in kast. Goedemiddag, heren. Goedemiddag, heren. Even ja. <laughs> voor de duidelijkheid, je hebt Pascal Rudy en Roy aan de telefoon van Entertainment for You, van Zandvoort. Helemaal goed. Wij bellen jou in verband met de nieuwe single die je hebt uitgebracht. Hè? Leuk dat, dat je er even overbelt. Ik vind het hartstikke leuk dat, we, dat die ook bij jullie opgepakt wordt, want ik neem aan dat dat de bedoeling is. Ja, ja wij, gaan het, wij gaan het in onze programmering meenemen. Nou, fantastisch. Vertel René, ja, nee. wat, uh, wat je nieuwe single, uh, je, hebt, uh, je hebt al flink wat uh, achter je naam staan, heb ik zo gezien op je website. Ja. www.renekars.nl Ja, ik ben een, uh, een artiest die al, uh, al die jaren bezig is. Ik ben 43 jaar oud op dit moment, maar ik ben eigenlijk al, uh, al dik 30 jaar bezig met de muziek. Oké. Okay. En uh, sinds een jaar of vier uh, uh, ben ik uh, solistisch bezig gegaan. En uh, dat uh, resulteerde erin dat ik met mijn eerste singeltje Super Gave tijd ja, eigenlijk meteen ook een, een kreiter uh, van een hit uh, in handen had. En wat, wat we dus ook zagen, dat in één keer het hele land uh, het liedje uh, op ging pakken. En mm -hmm. uh, dus daarmee was uh, de toon gezet. En ik heb dus uiteindelijk uh, daar een, uh, ja, een aantal singles achteraan gemaakt Een stuk of vijf, zes, zeven. En uh, uh, mijn laatste single heet dus Wat een Feest. En die is net uitgekomen. Ja, die is... Uh, wanneer, even kijken... Uh... Vorige week is die gereleased, geloof ik, hè? Ja, vorige week is die officieel uitgekomen, ja. ja. Hey, ik zie ook dat je ook al twee solo-albums hebt opgenomen. het uh, is één solo-album wat ik heb opgenomen. Oké. Okay. Maar het is, uh, het is wel zo dat ik, uh, dat ik wel het, het tweede solo-album heb ik inmiddels klaar liggen, maar die is nog niet gereleased. Oh, kijk, net, net, net, dan heb ik het verkeerd begrepen, want ik zie het tweede solo-album één kast staan, dus uh, daarom vroeg ik er even na. Ja, dus, maar je, hebt, uh, je bent dus aardig aan de weg aan timmeren, maar voornamelijk in, in, in, in, in het zuiden. Hoe moet ik het zien? Of juist... nee, het, is, het is echt gewoon wel landelijk. Uh, we zijn wel landelijk, uh, gewoon ook bezig om, om de naam steeds bekender te krijgen. Mm -hmm. Maar ik, ik kom uit Drenthe, dus ik heb een, uh, ja, wat dat betreft ben je dan in eerste instantie natuurlijk een klein beetje in de omgeving bezig. En nou, ja, dat, dat breidt zich als een olievlek een beetje uit over het hele, hele land. Mm -hmm. Mega Piratenfestijn komt natuurlijk ook uit jouw regio. Bijvoorbeeld, ik, ik doe alle mega mee dit jaar. En uh, nou, dat is voor mij natuurlijk ook wel uh, ja, heel mooi dat ik daar aan mee kan doen. En dat dan ook meteen een heel groot publiek toch uh, kennis maakt met de rekers. Ja, ik denk dat het toch wel een erg goede reclame is om uh, in, ja. uh, in die show mee te mogen doen. Ja, beter dan dat kun je het bijna niet hebben. Nee, want dat komt door het hele land, hè? Ja. Ja. Maar uh, al veel boekingen zo uh, door de, de week, of. Uh... Nou, ik ben wel iemand die gewoon leeft van de muziek, dus ik, uh, ik heb naast dat ik dan zeg maar als artiest optreed ook nog een uh, geluidsstudio. Dus ik, uh, ik, ik neem ook opnames op, ik schrijf ook heel veel liedjes zeg maar ook voor andere artiesten. Oké. Okay. En uh, nou, helemaal Holland is nu bijvoorbeeld, uh, weer een, er zijn een paar nummers van mij aan het opnemen. Uh, ik heb een nummer geschreven voor, uh, voor Peter Beens uh, en ja, zo ben ik eigenlijk ook bezig dus met heel veel andere artiesten om die ook van liedjes te voorzien. En tussendoor maken we dan ook zelf af en toe nog eens even een single. En dat, is gewoon, ja, dat vind ik gewoon, gewoon heel leuk om te doen. Ja, leuke combinatie, ook continu ja. met muziek bezig zo. Ja, dus ik leef van de muziek en de optredens, dat gaat lekker. Het is niet dik, maar dat zal geen enkele artiest op dit moment hebben. He, want het is echt, uh, ja, wij merken gewoon als artiesten ook dat heel veel feesten gewoon uh, toch een beetje vooruitgeschoven worden. Ja. En dat bedrijven op dit moment gewoon niet durven. Nee, is, uh, de kredietcrisis die uh, hangt nog steeds in de lucht, hè? Ja, wat dat betreft Ik denk ook dat het nog wel eventjes zo door blijft gaan. Ja, ja dat is jammer. Ja, ja. Maar ja, langzaam. Ik zie, ik zie toch wel een beetje een aantrekkende markt weer. Dat is ook goed. Ik denk dat we dat heel positief allemaal moeten. Want als we bovenop onze centen blijven zitten, wordt het ook niks. Maar... Nee, precies. En ja, gewoon positief blijven. Ja, dat ja, moet goed komen weer toch? Ja, precies. Hé, hey, uh, je, je single die je hebt uitgebracht, heb je die zelf geschreven? Ik heb zelf geschreven nummers zelf door mij en, uh, en ook, uh, we, we, ik neem dan op in Arnhem, ook nog bij een andere studio, van Sound Fishing Studio heet dat, mm -hmm. en uh, daar, daar maak ik uiteindelijk mijn, uh, mijn liedjes af, die ik dan voor mezelf uitbreng, yeah. maar het zijn uh, zelfgeschreven nummers voor een groot deel, ik heb ook wel eens uh, dat je melodie leent ofzo, dat, uh, dat gebeurt natuurlijk in het land heel veel, maar uh, dat doe ik ook wel eens, mm -hmm. maar ik schrijf ook heel veel dingen zelf, ja. Oké, okay. en uh, je nieuwste single? Je nieuwste single, hoe heet die? Nou, de, de single heeft eigenlijk twee A-kanten, want uh, ik heb uh, Wat een Feest, dat is de titel eigenlijk van het liedje, mm -hmm. uh, maar ik heb hem op, in twee versies op de single gezet. Ik heb een, een normale uh, versie van Wat een Feest, maar ook meteen een WK-versie, zodat ik uh, ja, tijdens de zomer, uh, wanneer het WK-voetbal is in Zuid-Afrika, dat ze Wat een Feest ook kunnen draaien, maar dan Zeg maar de B-kant van de singel. Mm -hmm. Dus uh, Wat een Feest uh, heeft twee A-kanten. En uh, laten mensen er maar uh, mee doen wat ze willen. <laughs> ja, precies. Nou ja, in, uh, in het kader van uh, het WK. Uh, hebben we al een heleboel WK-nummers. Dus we houden het vandaag even bij uh, de originele A-kant, om het maar even zo te zeggen dan. Ja. De, ja, ja. En uh, die gaan we even draaien. Heel mooi, dankjewel. En uh, ik wil jou bedanken voor je tijd. En uh, vooral heel veel succes uh, de aankomende tijd met de boekingen. En uh, hopelijk trekt het allemaal weer snel aan. Dankjewel en jullie heel veel succes met jullie programma. Oké, okay, okay, dankjewel. Hoi. hoi, hoi, hoi. Het hele dorp is uitgelopen. Wat een feest. Iedereen is nu hetzelfde. Wat een feest. De pastoor geeft het zijn zegen, ook al blenst het van de regen. Nee, we zijn niet meer te houden, wat een feest. Wat een feest. Ik heb de tijd maar thuis gelaten, wat een feest. Wat een feest. Op mooie schoenen of op, op klompen, wat een, wat een feest. We gaan het hele dorp versieren, want we hebben wat te vieren. En nu gaan we dan genieten, wat een, wat een feest! Iedereen draagt mooie kleren, wat een feest! Wat een feest. En ze lopen polonaise, wat een, wat een feest! We gaan nog langer niet naar huis toe, want wat zouden we ook thuis doen? We kunnen overal wel slapen, wat een feest! Danst iemand op een tafel En dat zou ook wel op het circuit zijn, denk ik. Wat Denken jullie? Ik denk het van wel. Ik denk het ook wel. Met die Ruud Jansen Bent uh, in de house uh, moet dat wel lukken, denk ik. Goedenavond, uh, Pascal, van, uh, Pascal van de Week. kan je heel even naar buiten gaan misschien? Ik uh, kan het wel maar dan, uh, de de uh, Ik Ja, uh, uh, nou, geloof ik, is je hele, hele telefoon kapot door het schreeuwen. Want, heb je al uh, uh... Waar zei je? Uh. Nou, we horen je niet, dus uh, ik denk dat uh, iets met je telefoon aan de hand is. We gaan het zometeen even nog een keer proberen, tweede uur. In ieder geval, uh, zo te horen is het gezellig bij uh, ja, het circuitpark Zandvoort... bij het afscheid van ja, Ton en Trace van uh, Mickey's. Uh, die hebben al jarenlang dat mooie... Die, die mooie tent. Hij blijft me doorlullen. <laughs> ik hoor hem door de andere telefoon. We gaan uur, tweede uur gaan we het nog even proberen. Ja, ja? We gaan Want twee ik ben uur, wel zeker, benieuwd. Ik ben ook uh, zeker benieuwd. Uh, op dit moment speelt de Ruud Jansband. Hoorde ik hem wel een beetje door. En uh, zometeen hebben we ook Joyce Meister. En uh, ja, de DJ's van CFM zullen ook aanwezig zijn. Bij uh, Ton en Trace, natuurlijk. Mickey's. En uh, ja, we zijn uh, twee uur, hebben we ook uh, genoeg entertainment nieuws. Maar ook uh, artiesten, Pascal. Daar weet jij vast wel wat meer over. Hij lag lekker lang uit. Ja, hij ligt bijna te slapen. Geef je groot gelijk hoor, maar... De Zultans, die krijgen we zo meteen nog even live in de uitzending. Zij hebben ook een WK-hitje? Ze hebben ook een WK-hitje. Okay, nou, dat komt uh, helemaal uh, goed. Ik uh, stel uh, voor om eventjes af te sluiten met een ander uh, WK-hitje. Natuurlijk uh, hier op CFM Zandvoort. En uh, dat is een WK-hitje natuurlijk uh, van, uh, ja... Van de TV-kantine. Mijn naam is Mart Smeets en ja, dit is een lied over Holland. Geniet u van het gezang van bekende Nederlanders. En we beginnen met die prachtige stem van René Vogel. Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij het mooiste moment uit Nederland. Holland is happy. Oh, ben zo so happy. <laughs> Op eerlijk. Toernooi, Gekkepooi, Holland is kieken. Holland, ik. Holland is mooi. Oh, dankjewel, poes. We zijn Eén is samen en we vechten voor de eer. Holland is lachen, Holland is huilen. En beide, ik, beide veel meer. Ja, ben je mee? Hey, doe jij hier Goedenavond, Holland is samen. Holland is vooral een formidabel gevoel. Ja, hallo, sorry. Eerlijk zijn. Holland is knallen. Keihard en Polen. Ja, sorry, maar, maar wel het liefst op het doel. Kijk, nou ja, die ja, Pak Hak mijn hand en laat me zingen. Want you never, you never walk alone. Dit oh. is ons nieuws, al ken je het niet. Je zingt het meteen. Hou ik mensen, gaan. We gaan even knallen, met z'n allen. Dit is bij de het liefst ik met elf man geest Met geen zo Ons doe je Komt Ja dat is Holland En Kim Holland, dat ben ik Ja daar komt ie Holland gaat brullen. Grill het aan. De leeuw gaat een Tijger. Holland is hip, de rest in een dip. De bal op de tip. ook al die bijen tijd te clip. <tiedertje> Dit liedje je, maakt me happy, Heb ik alweer eens een heen. Ja, maakt me hier ook mee. Holland is gay, holland is gay. <tiedertje> ja, ja, de kopjes. Ja, ik een man alleen nou eenmaal in extase. Oh, een Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 6 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. GroenLinks wil zwaardere straffen voor geweld tegen minderheidsgroepen als homo's, moslims en joden. Op geweldsmisdrijven staat nu een maximale celstraf van 4 jaar. Volgens partijleider Halsema moeten rechters de straf met een derde kunnen verzwaren. Misdrijven tegen minderheidsgroepen rechtvaardigen volgens Halsema een zwaardere straf, omdat ze een combinatie zijn van discriminatie en geweld. Bij de parlementsverkiezingen in Tsjechië staat de Sociaal-Democratische Partij op winst. Toch verwacht partijleider Paroubek dat het land weer een rechtse coalitie krijgt. De Liberaal-Democratische Partij en andere centrumrechtse partijen halen volgens voorlopige uitslagen een meerderheid. Tsjechië heeft een interim kabinet onder leiding van een topambtenaar... sinds de val van de centrumrechtse regering een jaar geleden. De strijd om de kiezer ging om de aanpak van het begrotingstekort en bezuinigingen. Vanavond laat is de definitieve uitslag. De president van Malawi heeft gratie verleend aan een homo-stel dat was veroordeeld tot 14 jaar cel. Dat gebeurde na gesprekken met VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Een rechtbank in Malawi verklaarde de homo schuldig aan obsceniteit en onnatuurlijke daden...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 Die conclusie is nu algemeen aanvaard, zei Verhagen. Het laatste schilderij van schrijverkunstenaar Jan Wolkers is gekocht door museum De Lakenhal in Leiden. Wolkers maakte het werk dat hij het grote gele doek noemde, kort voor zijn dood in 2007.